Deze week, volgende week en de week daarop... gaan we alleen maar prediken in hoofdstuk 3 van Filippenzen. Yes? Eén hoofdstuk in drie weken. Dus uh, voor volgende week kun je al klaarkomen met je, met je lintje precies bij Filippenzen 3 en de week daarop ook weer. Je kan zelfs uh, uitsloven en gelijk voor je nemen. We gaan de gehele um, serie van Goals gaan we het alleen hebben over Filippenzen 3. Natuurlijk andere Bijbelteksten erbij, maar... We gaan focussen op Filippenzen 3, want ik geloof dat er iets moois is in deze hoofdstuk. En vandaag gaan we beginnen in hoofdstuk 3 natuurlijk, zoals ik al zei, in vers 1. En dat is het enige vers dat we gaan lezen, voor nu. En het zegt als volgt, het zegt overigens mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Laten we dit samen lezen, oké? Okay? Overigens mijn broeder. Hetzelfde. Oh, jullie zijn wel... Uh... De harmonie is er bijna. De eenheid is er. We werken er nog een beetje aan de eenheid. We gaan alleen deze eerste stukje lezen tot en met de uitroep tekent. 3, 2, 1. Over. En dan laatste keer. Overigens. Mijn broeder, verblijd u in de Heer. Oh, jullie zijn geweldig, ja, jullie zijn geweldig. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Paulus geeft ons hier, en hij geeft aan de kerk van Filippenzen, een gebod. Hij zegt overigens, of nogmaals eigenlijk, nogmaals, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Verblijd u in de Heer. Verblijt u in de Heer. En vandaag wil ik het hebben over vreugde. Want ik weet, jullie zien er blij uit, dus we gaan het ook hebben over vreugde vandaag. God, dank u wel vader dat wij hier samen kunnen zijn vader. Dat u aanwezigheid hier is, vader. Dank u wel voor alles wat u hebt gedaan, vader. Dat wij hier kunnen zijn. Dat we de mogelijkheid hebben om hier te zijn, vader. Dat u trouw bent geweest in 2016, vader. Vader, zegen ieder hier aanwezig, vader. Dat ze het woord mee kunnen nemen in hun harten, vader. En dat ze daarmee doelen kunnen stellen in het leven, vader. Vader, raak in ieder hart aan, vader, vandaag. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Paulus schrijft aan een kerk in Filippenzen. Filipensen, de kerk van Filipensen is een kerk in Macedonië. Het is een kerk dat bestaat voornamelijk uit vrouwen. Het is een kerk in Filippi, in daar in Macedonië. waar de vrouwen wat meer um, voren, dus, ze waren wat meer um, in het cultuur van Macedonië. Daar kwamen ze wat meer in de scène, de vrouwen. En Paulus schrijft hier aan de kerk in Filipensen. En Paulus zit vast... Hij zit gevangen. Dit is een van zijn gevangenisbrieven. Evenals um, Efesius waar wij nu aan het bestuderen zijn. Filipense um, is ook een brief waarbij hij gevangen zit. Hij zit gevangen. De kerk in Filipense heeft het lastig. Want de keizer zijn de christenen, is de christenen aan het vervolgen. Dus de christenen is in vervolging. Paulus zit vast en hij schrijft aan deze kerk hier in Filipië, in Macedonië... En ze zeggen dat het een van zijn lievelingskerken was. Want de manier waarop hij schrijft naar deze kerk hier in Filippenzen is als een, ze noemen dit brief ook een vriendschappelijke brief. Het is een brief waarbij, waarbij hij schrijft alsof hij naar vrienden schrijft. Deze mensen in Macedonië, hier in Filippi, zegt Paulus, in, in, in, als je Filippenzen leest, het is maar vier hoofdstukken, je kan het gerust thuis lezen. Hij spreekt met hun en zegt, luister, we, hebben samen, we waren samen partners in het evangelie. Ze hebben samen gestreden in het evangelie, samen geëvangeliseerd, samen gewerkt voor, de koning, voor het koninkrijk van God, samen geleden en al die dingen. En Paulus schrijft aan deze kerk in Filippenzen En te midden van een, een, een wat onrustige moment, te midden van vervolging voor de kerk, want de keizer in die tijd was de Heer. De keizer in die tijd was de Heer en moest zo ook aanbeden worden als de Heer. De kurios, de, in Grieks Heer. En de keizer in die tijd was de Heer. Maar de christenen waren een soort mensen die niet meegingen met de stroming. Die niet meegingen en zomaar de keizer gingen aanbidden. Want ze hadden een vaste geloof, een vaste hoop. Ja, dat zegt de Bijbel een anker. De hoop is een anker. En deze christenen hadden deze hoop, deze geloof, dit geloof in God. En ze gingen niet zomaar mee om de keizer te aanbidden en heer te noemen en allerlei dingen. Want de keizer in die tijd stelde zichzelf voor zelfs als goddelijk. Maar deze christenen deden hier helemaal niet aan. En ze kregen vervolging. Ze kregen strijden, ze kregen lasten. Paulus ook. Paulus zit gevangen, hij schrijft deze brief. En hij zit ook vast. En wat Paulus hier probeert te doen in deze brief... ze noemen het ook, naast dat ze het een vriendschappelijk brief noemen... noemen ze het ook een brief van vreugde, van blijdschap. Waarom? Paulus heeft het constant over blijdschap. Hij heeft het constant over vreugde. En Paulus, gevangen in, in, in een gevangenis... schrijft aan de kerk in Filippense... en probeert in hun blijdschap op te wekken... te, te midden van hun lijden... En hij schrijft deze brief in een gevangenis. En hij schrijft naar mensen die vrij zijn. En hij probeert blijdschap op te wekken in hen. Voor zij die overrompeld worden door allerlei omstandigheden. Door allerlei vervolgingen. Door allerlei dingen dat ze mee aan het maken zijn. En de, de manier waarop Paulus hier het overvreden heeft. Hij... We zien hem in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 heeft hij het constant over vreugde. En hij herhaalt zichzelf steeds. En hij zegt: Verblijd u. En hij zegt: Ik verblijd mij. En hij, u. En ik, ik verblijd mij. Want het is heel makkelijk vreugde kwijt te raken. te midden van nare omstandigheden. Heel makkelijk. Het is heel makkelijk niet blij te zijn. wanneer de omstandigheden niet blij zijn is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om, om zo overrompeld te worden dat je vreugde kwijtraakt. En Paulus probeert in hun vreugde op te wekken in hun. Want Paulus begrijpt dat vreugde iets intern is. Blijdschap, vreugde is iets intern. En Paulus probeert dat in hun op te wekken. Te midden van al die omstandigheden. Want vreugde is iets intern. En als, het, als je vreugde ziet als iets extern, als iets dat als mijn omstandigheden goed zijn, dan pas ben ik blij, dan heb je het mis. Als je zit te wachten voor je omstandigheden te veranderen, om blij te zijn in het leven, dan heb je het mis. En waarom begin ik hiermee? Want misschien was 2016 niet je beste jaar. Ja, we zijn vandaag allemaal blij, want we hebben het gehaald, natuurlijk. We zijn er en alles. Maar misschien was 2016 niet je beste jaar. Misschien ben je mensen kwijtgeraakt. Misschien ben je relaties kwijtgeraakt. Misschien ben je spullen kwijtgeraakt. Misschien dacht je dat je veel verder zou zijn dan dat je nu bent. Misschien aan het begin van 2016 dat je zei van, ik ga dit en dit behalen, ik ga dit en dit bereiken... en je bent aan het einde gekomen van 2016, begin van 2017... en je bent nog steeds op dezelfde plek. Je hebt nog dus steeds niet gehaald wat je wilde halen. En je denkt van, ik dacht dat ik veel verder zou zijn. En vaak komen we dan in een positie van teleurstelling... wanneer we onze doelen niet halen. Vaak komen we in een positie van verdriet... Wanneer de omstandigheden niet perfect zijn geweest in, het in de afgelopen periode. En dan in het nieuwjaar, hè? Nieuwe, jaar, nieuwe kansen zeggen we. Dan, gaan, dan gaat iedereen, of proberen probeert de meesten, proberen doelen te stellen. De meesten proberen doelen te stellen om te kijken of ze misschien dit jaar wel iets kunnen halen. Wat ze denken: van, ik wil dat halen. Ik wil een huis. Ik wil een auto, ik wil afvallen, ik wil dit, ik wil dat. En we zetten doelen om te proberen om het te behalen. En vaak, is, vaak zetten we deze doelen of stellen we deze doelen vanuit een positie van verdriet. Of vanuit een positie van niet tevredenheid. Of vanuit een positie van down, dat je down bent. Of vanuit een positie dat je denkt, van ik, heb, ik ben het niet, ik heb het niet gehaald, het is mij niet gelukt. Ik, dit jaar wel. Dit jaar ga ik voor mijn doel. Dit jaar ga ik voor mijn voornemen. En dit is allemaal geweldig. En dat is ook het doel van deze series, om doelen te stellen. Maar echter kan er extern veel veranderen, maar intern hetzelfde blijven. Extern kan er een heleboel veranderen, maar intern, in het binnenste, kan het hetzelfde blijven. En daarom moet het stellen van doelen niet komen vanuit een positie van verdriet, maar vanuit een positie van blijdschap. Een positie van vreugde. Een positie van tevredenheid. Niet uit verdriet of frustratie of uit teleurstelling, maar het stellen van doelen moet komen uit een positie van vreugde. Het moet niet komen uit een positie van vergelijking ook. Velen stellen doelen vanuit een positie van vergelijking. Ze vergelijken zichzelf met het afgelopen jaar. En ze denken van, ik heb het niet gehaald, dus ik wil het. En, en ik ga het doen. Of ze vergelijken zichzelf met anderen. Vooral nu met social media is het heel makkelijk. Je vergelijkt, vergelijkt, vergelijkt, vergelijkt. Het is, ik ben niet dat, ik ben niet dat, ik ben niet dat, ik ben niet dat. En je gaat doelen stellen. En je zegt van, yeah, goals, dit zijn mijn doelen. Dit, dit is wat ik wil zijn. Dit is wat ik wil bereiken. En je gaat vergelijken. Maar vergelijking is de vijand van ware vreugde. Vergelijking is de vijand van ware vreugde. Als jij in een positie blijft liggen... of in een positie blijft dit jaar van vergelijking... dan zul je nooit volledig vreugde ervaren. Want vergelijking is de vijand van ware vreugde. Waarom? Want je bent dan weer extern bezig. En we moeten deze twee goed onderscheiden. We moeten goed onderscheiden het verschil tussen extern en intern. Extern kun je iets hebben behaald, maar intern kun je hetzelfde blijven. En wanneer je bezig bent met vergelijking, dan ben je bezig om extern dingen te veranderen. Misschien dat ik dan wel blijdschap ervaar. Misschien dat ik dan wel vreugde ervaar in mijn leven, als ik dit kan veranderen in mijn leven. En we leven vaak in zo'n positie, als ik X en Y en Z kan veranderen, dan, dan word ik blij. Als ik, als ik dat kan veranderen, als ik mijn man kan veranderen, dan ben ik blij. Als ik mijn kinderen kan veranderen, dan ben ik blij. Als ik mijn situatie kan veranderen, dan ben ik blij. En dan verandert de situatie. En je bent nog steeds hetzelfde. Want vreugde is niet extern. Vreugde is intern. En dat begrijpt Paulus. Vreugde hoort intern te zijn. Maar wat doe je? Wat doe je op de momenten waarbij de omstandigheden zo naar zijn, zo slecht zijn... dat het moeilijk is om vreugde te ervaren in je leven? Wat doe je op zulke momenten? Wat doe je als 2016 niet het jaar is geweest dat jij dacht dat het zou zijn? Wat doe je wanneer momenten komen die lastig zijn? Dit jaar, 2017 nu. Wat ga je doen? Want het zou komen. Want natuurlijk beginnen we allemaal positief. We gaan ervoor. Maar ik kan je garanderen, je zult hele slechte dagen meemaken. Ik ben niet pessimistisch. Ik ben reëel. Ik ben reëel. Als, als je geen slechte dagen meemaakt, dan, dan betekent dat je in de hemel bent. En we gaan nog niet naar de hemel nu, dus... Alleen maar mooie dagen, dat is alleen maar in de hemel. Hier op aarde zullen wij slechte, lastige, moeilijke dagen meemaken. En Paulus maakte dit mee. Paulus zit hier gevangen, mensen. Hij zit gevangen, niet omdat hij iets slechts heeft gedaan. Hij zit te evangeliseren. Hij zit te praten over Jezus. Hij zit goede dingen te doen. En nog steeds zit hij vast. Sommigen kunnen dan zitten in een positie van, ja ik verdien dit niet, waarom ben ik hier, oh God. Maar Paulus schrijft alsof hij vol vreugde is. Terwijl hij gevangen zit, schrijft hij vol vreugde. Oh trouwens, mijn titel van vandaag is, hier is het feestje. Hier is het feestje, zegt dat er geen naast hier is het feestje. Vraag, vraag die persoon, waar is het feestje? En dan zeg je, hier is het feestje. Zeg dan ook een keer, hier is het feestje. Hier is het feestje. Paulus in de gevangenis schrijft daar een brief naar Filippenzen, naar, naar mensen die het lastig hebben. En hij schrijft een brief vol vreugde. In Filippenzen 1... In vers 3 tot en met 4, je hoeft het niet op te zoeken, ik heb het hier. Hij zegt, ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk. Dus elke keer dat hij aan hen denkt, dan dankt hij God. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met wat? In al mijn gebeden bid ik voor u alles met wat? Blijdschap. Deze meneer zit in de gevangenis te schrijven... En de omstandigheden zijn daar. De omstandigheden zijn niet perfect. Maar hij zegt, ik dank God. En elke keer als ik aan je denk en elke keer als ik bid... dan bid ik met blijdschap. Filippenzen 1,18, daar zegt hij... er zijn mensen die nu tegen Paulus zitten te werken. Mensen die nu zitten te, te, te, te prediken. En ze prediken uit, uit eigen winst. Ze prediken en ze zitten Paulus te vervolgen. En hij zegt, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, sommigen sommige prediken om met het oog om iets erbij te krijgen. Het zij in oprechtheid, sommigen zoals Paulus prediken oprecht, omdat ze gewoon geloven in wat ze prediken. Maar in alles wordt Christus verkondigd. En wat zegt hij? En daarin verblijf ik mij. En ik zal mij ook, Paulus is hier herhalend bezig. Hij is herhalend bezig. Constantie in Filippense. Zeg ik dank God. En ik ben blij. Met blijdschap. En daarin. En waarin. In al die omstandigheden die er zijn. En al die mensen die tegen Paulus zitten te werken. Al die mensen die tegen hem opstaan. Hij zegt en daarin verblijf ik mij. Terwijl dat allemaal bezig is. Hij verblijdt zich toch omdat het evangelie wordt verkondigd. Er is een vreugde in hem dat groter is dan de omstandigheden om hem heen. Er is een veegde in hem... dat groter is dan de omstandigheden om hem heen. En daarin verblijf ik mij. En ik zal mij ook verblijden. Dus Paulus begint zijn brief. En hij begint te schrijven. Waarom begint hij dit te doen? Want hij wil de mensen laten realiseren. Luister, ik zit gevangen... En ik ben blij. Ik zit er gevangen en ik ben blij en ik dank God. Ik zit gevangen en ik dank God. Ik ben blij, ik heb vreugde, ik ben blij, blij. En dan in hoofdstuk 2, dan switch jij het. Hoofdstuk 2, vers 18 zegt hij. Of 19, 18. 18, wat? 2, 18. Yes. hetzelfde. 2, 18, 2. Of 19, 2, 18 of 19. Beamer girl, let's go. Staat er niet bij? 2,18 of 2,19? Ik lees het op. Verblij. Nee, nog niet? Oké, okay, Filippenzen 2,18 zegt hij: Verblijdt gij u evenzo. En verblijdt u met mij. Verblijdt gij evenzo. En mij. U met mij. Dus hij begint zijn brief, de gevangenen, begint te schrijven, ik dank God, ik dank God, ik ben blij, ik ben blij, ik verblijd mij, ik verblijd mij, ik ben ik verblijd, ik ben blij, ik ben blij. En vervolgens zegt hij, dank u wel, verblijd gij u even zo? Dus nu draait hij, de, hij draait de script, hij richt zich tot de, de kerk en hij zegt, verblijd gij u even zo? En verblijdt u met mij. En hij probeert nu de vreugde op te wekken in de mensen die hier zitten te lezen. En dan gaan we naar waar we zijn begonnen. In hoofdstuk 3, vers 1, wat we net hebben gelezen. En dan gaat hij weer. Hij zegt, overigens, oftewel, nogmaals, mijn broeders, verblijdt u in de Here. Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de heren. Uitroepteken. Het is een schreeuw. is een, een schreeuw. een, kom op, overigens mijn broeder, verblijft u in de Heer. En daarna in hoofdstuk 4, vers 4, als je denkt dat hij klaar is, nee, nee, nee, hij is nog niet klaar. Hoofdstuk 4, vers 4, zegt hij, verblijft u in de Here wanneer? Te alle tijden. Is hij klaar? Nee, wat zegt hij? Wederom, zeg ik, verblijft u. Paulus is hier aan het doorrammen, Verblijd u, verblijd u. Ik ben blij. Verblijen je wordt vreugdevol wordt vreugdevol. Verblijd je in de waar? In de Here. In wie? In de Here. In de omstandigheden? Nee, nee, nee, nee. In de in de Heer. Hij zegt: "Verblijd u in de Here." En waarom is Paulus zo erg aan het herhalen? Waarom is hij constant aan het doorham verblijdt u, verblijdt u, verblijdt u, u, wederom zeg ik u, verblijdt u in de Heer. Hij probeert de mensen de focus te laten, weg te laten halen uit de omstandigheden, het externe en de focus te brengen naar wat binnen is, het interne. En wat is binnen? Christus. Ik hoop dat jullie mij volgen vandaag. Jullie zijn wakker, dus jullie mogen meeschreeuwen, amen zeggen, halleluja zeggen. Jullie kunnen van alles doen. Doe gewoon als je blij bent vandaag. Amen. En Paulus laat hun de focus weghalen van de omstandigheden. En hij laat van het externe, en hij laat ze de focus richten op het interne. En daarom herhaalt hij het. Waarom als een kind valt, een kleine kind... Als een klein, oh, kleine kind valt en die heeft pijn en het is niet zo erg, afhankelijk van hoe erg het is, het is niet zo erg, wat zeg je dan tegen Ah, niks aan Hé, hey, kom, kom. Hé, hey, ha, oeh, niks aan de hand, niks aan de hand. En de kind, uh, die stopt met huilen. Heeft de kind nog wel pijn? Ja. Maar waar zit het kind op te focussen? De kind zit niet te focussen op blijdschap die nu in hem is of in haar. De focus is belangrijk wanneer je het hebt over vreugde. En Paulus is hier aan het halen. Oh, oh, niks aan de hand, niks aan de hand. Focus je op de blijdschap dat er één jou is. Ja, het doet pijn. Ja, het is lastig. Ja, 2016 was niet leuk. Misschien wordt 2017 niet leuk. Maar hé, hey, hé, hey, niks aan de hand. Verblijd je in de vreugde, de blijdschap dat er binnen één jou is. Halleluja, Jesus. En hij, hij probeert de focus weg te halen uit het externe. En het focus te laten brengen naar de interne vreugde. Hij zegt, verblijt u in de heren. Verblijft u in de heer, verblijft u niet in de omstandigheden. Dat is de wereld. De wereld doet dat. De wereld verblijft in geld. De wereld verblijft in losbandigheid. De wereld verblijdt in allerlei feestjes, externe feestjes. Maar waar is het feestje? Hier is het. <laughs> jullie volgen mij, jullie volgen mij. De wereld, volgt, de wereld volgt allerlei dingen, probeert allerlei dingen, externe dingen te zoeken... om iets van binnen te kunnen veranderen. En Paulus probeert hen te laten weten... Van luister, vreugde is intern, vreugde is niet extern. En Paulus moest dit wel weten. Want Paulus, de manier waarop hij gevangen zat, ik weet niet of jullie dat weten, is heel apart. Gevangenen in die tijd, ik weet niet of iemand daarvoor, Rendo misschien, of, uh, ja kom even. Gevangenen in die tijd zaten vast aan de soldaat. Gevangenen in die tijd zaten vast aan een soldaat kom maar hier staan. Gevangenen in de tijd van Paulus en Paulus ook, toen hij vast zat, toen hij deze brief aan het schrijven was, zat hij vast aan een soldaat. En de, soldaat, de soldaten hadden shiften. oftewel diensten van zes uur. En dan is de volgende, en dan weer zes uur, en dan is de volgende. En Hij zat constant vast aan een soldaat. Dus kun je mijn hand vasthouden? Zo, ja, is gewoon of gewoon mijn arm zo vasthouden. juist. Dus zo zat Paulus. Paulus zat zo. Ik ga zo meteen Paulus zat zo vast aan wat aan zijn omstandigheden. Paulus maakte dit constant mee. Overal waar hij ging, overal waar hij naartoe moest, hij zat vast. Hij zit in de gevangenis hij zat vast. Hij gaat van de ene plek naar de andere en hij zit vast aan iemand. En, en Paulus is, wordt dus constant herinnerd aan zijn omstandigheden. En Paulus wordt hier geleid door zijn omstandigheden. Hij heeft hier niet echt veel keuze. Hij moet wel vastzitten aan de omstandigheden. En als hij wil gaan, en dan wordt hij wel herinnerd. Dan wordt hij weer herinnerd van, je zit vast. Heb je dat? Misschien meegemaakt in 2016? Je wilt weg uit depressie en dan word je herinnerd van. Je denkt van, eindelijk ben ik vrij. Eindelijk ben ik blij. Ik ben blij. Ik ben, ik ben, en dan zit je... Vast. En als jij een persoon bent dat zichzelf extern focust, dan zou je gek worden als je de hele tijd ziet dat er iemand zo groot als Randall steeds vast aan jou zit. En je wilt doen, je wilt bewegen, je wilt los van de omstandigheden. Maar soms ga je niet loskomen van je omstandigheden. Laten we reëel zijn. Laten we echt zijn. Soms is er pijn. Soms is er verlies. Soms verlies je een dierbare. Soms ben je depressief. Soms is er heel veel moeite... En allerlei dingen om je heen. En zit je gewoon vast. En je kunt verbonden zijn aan lasten. Maar wat laat Paulus hier weten? Je kunt verbonden zijn aan allerlei omstandigheden. Maar je kunt vrij zijn in vreugde. Oeh. Je kunt verbonden zitten aan je lasten, aan, aan je omstandigheden en al die dingen. Ja, je maakt het mee. Het is, geen, het is geen prinsesverhaal, wat dan ook. We zitten hier op aarde, je maakt het mee. Je maakt het allemaal mee. En je zit vast, maar Paulus laat hier weten, je kunt ook een vreugde van binnen hebben dat jou vrij maakt. Waar? In het binnenste. Oh, halleluja, Jezus. En Paulus schrijft hier aan christenen die het zwaar hebben. Hij schrijft hier aan christenen die het zwaar hebben. En met één hand zit hij vast. Met een andere hand verheugt hij zich. Oh! Amen. Met één hand zit hij vast. En hij zit te schrijven. En te schrijven. En hij zegt, ik dank u. Ik, ik dank God in al mijn gebeden. En ik verblijf mij steeds als ik aan jullie denk. En ik ben steeds blij. En verblijf jullie ook. My God, my God. Vast aan de situatie, vast aan de omstandigheden, maar blij in het binnenste. Dankjewel, broeder. Oh ja. Mijn hand doet pijn nu. <lacht> geitje, geitje. Nee, nee, nee, was heel goed, was heel goed, was heel goed. Ja. Paulus schrijft hier aan christenen die het zwaar hebben en hij geeft ze een gebiedende wijs. Hij geeft ze geen advies. Het is niet, uh, kijk, als jullie het willen, kunnen jullie verblijden. Over, nee, hij geeft ze een gebiedende wijs. Verblijdt u. Zo praten ouders met kinderen. Sta stil. Iemand herkende het hier. Sta stil. Stop nu. Verblijft u. Hè, dat is raar. Waarom? Kan, kan dat wel? Kun je een gebiedende wijze hebben? Verblijft u? Ja, het kan. Waarom? Want wij hebben vaak en wij denken vaak dat blijdschap een emotie is, slechts een emotie is. Wij denken vaak, blijdschap is uh, als je vermaakt wordt. Maar je moet vermaak niet verwarren met vreugde. Verwar, vermaak niet met vreugde. Ware vreugde... Kom niet van extern. Vermaak ik extern. Je kijkt een film, je kijkt een stand-up comedy, je kijkt en je ziet allemaal dingen om je heen en je lacht. ha! ha, ha, ha, ha ik ben blij. En dat is allemaal extern. Maar echte vreugde is niet extern. Echte vreugde is een positie van binnen. En daarom zegt hij, verblijft u in de heren. Wat zegt Ephesus 5, 5,19? Hij zegt, heb je 18 ook? Ja, sorry, 18. Paulus, dit is weer Paulus, waar is hij? Gevangen nog steeds, want hij schrijft nu aan Ephesius, daar zit hij weer gevangen. En hij schrijft aan, aan de mensen in Ephesius en hij zegt, en bedrinkt u niet aan wijn. Dat is al een probleem voor velen. Maar hij zegt, en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, want dat is de wereld. De wereld bedringt zich aan wijn. De wereld bedringt zich aan externe dingen om binnen iets anders te kunnen voelen. Maar het gaat niet. Ze hebben slechts emoties, maar ze hebben niet de echte vreugde dat van binnen komt. En hij zegt, Bedringt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de... Waar gebeurt dat? Binnen. Bedringt u niet aan wijn... Maar wordt vervuld met wat? Waar? Binnen. Volgende. En spreekt onder elkaar ook in psalmen. Dus. Laten we het lezen. En spreekt onder elkaar in psalmen. Lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de here van harte. Hij zegt bedrink je niet aan wijn. Wordt vervuld. En dan geeft hij weer een, een, een gebiedende wijs. En spreekt. Onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de heren van harte. Dus het kan zo zijn dat het lastig is om je heen. Maar je opeens begint te zingen. Your name, your name is victory. All praise will rise to Christ our King. En ik krijg een telefoontje. Ja, um, uhm... Helaas moeten we je verwijderen van werken, weet ik veel. <laughs> Helaas mo moet je weg uit werken, we hebben dingen. En je moet weg en uh, we moeten je mededelen dat je bent ontslagen. En, uh, en je brengt gewoon, oh, your name, your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name, your name, Kom on. Is victory. All praise will rise to Christ. Laat nog een keer. Your name, your name, your. Maar het gaat slecht. Is victory. Maar ze spreken tegen jou. Will rise to Christ. Maar je bent een dierbare kwijt. Your name, your name is victory. Maar je hebt heel veel stress. All praise will rise to Christ. Christ. Wat ben je aan het doen? Je sluit jezelf af van het externe en je laat de vreugde vloeien van het interne, van Christus. En misschien, misschien is vreugde niet een emotie, misschien is vreugde een positie. <laughs> misschien is vreugde niet een emotie, misschien is vreugde een positie. Ik was met mijn vader, we gingen naar Alicante, we gingen vliegen en jullie hebben allemaal gevlogen denk ik ooit. En we gingen weg uit Nederland en Nederland was slecht weer. Het regende, het was donker, het was uh, tien uur, maar het was super donker, het regende, mist, koud en we waren in het vliegtuig en het was slecht weer, super slecht weer. En we waren in het vliegtuig en we begonnen op te stijgen. En we begonnen op te stijgen en regen en mist en, en koud. Maar we gingen omhoog. Regen, mist, koud, donker. En we gingen omhoog. En regen en mist en koud en donker. Maar op een gegeven moment kwam de vliegtuig zo hoog. Op een gegeven moment kwam het vliegtuig zo hoog dat het vliegtuig boven de wolken ging. En de situatie was nog steeds hetzelfde beneden. Beneden was er regen, was er koud en was het donker. Maar wij waren op een positie boven de omstandigheden. Hey, mijn God. Wij waren op een positie boven de omstandigheden en daar was er zon. Daar was er heel veel zon. Daar scheen de zon zo sterk dat die, die raampje omlaag moest. En we gingen heel snel van regen, koud en storm en donker naar zon. Het gebied was hetzelfde, zelfde Nederland, zelfde gebied. Maar wat was er met ons? We waren op een andere positie. Amen. Dit jaar moet een jaar zijn in jouw leven dat er van alles kan gebeuren in jouw leven. Er kan van alles plaatsvinden in jouw leven. Maar jouw positie is waar in Christus, wat zegt Ephesius, boven de hemelse gewesten. Ik ben aan het preken. Dit is het jaar, mensen. Dit is het jaar waarbij vreugde niet het gaat om iets extern. Het gaat om je positie in Christus. Verblijft u in de Heer. Wederom zeg ik u. Verblijft u. Verhoog je positie. Verhoog je positie. Verhoog je positie. Vrouw zegt dat geen naast je verhoog je positie. Verhoog je positie. Je bent tweedimensionaal bezig in je leven. Je denkt alleen aan breedte en lengte, aan breedte en lengte. Maar in een breedte en lengte is er regen, is er storm, is er koud, is het donker. Maar met God kun je naar een derde dimensie gaan. Je kunt omhoog gaan en zweven met hem boven de wolken. De Bijbel zegt ons dat wij nu vrijmoedig kunnen komen voor de troon van genade. En tot God kunnen praten. En met hem kunnen zijn. En met hem kunnen spreken. Oh mijn God. Het gaat om iets intern. En daarom kun je van alles meemaken, maar intern ben je op je knieën en je bent met God op een hele andere positie. In Christus verblijft u in de Heer. Laat de vreugde vloeien van binnen. Zing, klap, dans, geef, doe. Waarom? Want je bent in Christus. En waar is het feestje? Hier is het feestje. Hier is het feestje. Niet om wat er om mij heen gebeurt. Niet wat er om mij heen plaatsvindt. Hier is het feestje. En daarom zijn christenen soms rare mensen. Want het gaat heel slecht. En er is een heleboel pijn. En een heleboel verdriet. En een heleboel verdriet om hen heen. En ze zingen, your name, your name is... Christus. Halleluja. Dat is de kracht van Christus. Dat is de kracht wanneer je realiseert dat de omstandigheden hetzelfde zijn, maar je positie is in Christus. Paulus had vreugde ondanks problemen. Paulus had vreugde ondanks tegenstanders. Paulus had vreugde ondanks de dood of de bedreiging tot de dood. Dit jaar moeten we tegemoet gaan met blijdschap. Blijdschap, vreugde, intern. Want de vijand, de duivel, wil je vreugde van je nemen. Want wat, wat gebeurt er wanneer er geen vreugde is? Dan zijn er geen psalmen, dan zijn er geen lofzangen, dan is er geen aanbidding. Daarom probeert de vijand vaak je vreugde te nemen. En met je vreugde neemt hij ook je aanbidding. Maar zeg, vandaag was de laatste dag. Vanaf vandaag zal ik leven in vreugde. Halleluja. Geef hem een applaus vandaag. We moeten afsluiten. Doelen in het leven, niet uit teleurstelling, frustratie of verdriet. En als je dit doel haalt of niet, de vreugde is intern. De vreugde is intern. En heel veel van ons, velen van ons hebben jarenlang zitten lijden. En we hebben moedswings. Waarom hebben we moedswings? Want we gaan mee met onze omstandigheden. En omstandigheden veranderen, maar God verandert nooit. Omstandigheden gaan heen en weer, maar God gaat niet heen en weer. God is. En als je jezelf zet in een positie in Christus, verblijft u in de Heren. Nogmaals, broeders, zeg ik jullie, verbreidt u in de Heer. Hoeveel hebben besloten om dit jaar een jaar vol blijdschap te leven? Niet nepheid, niet nepheid, niet nepheid. Het is gewoon de vreugde dat komt van je positie dat je bent, waar je bent in Christus. Waarbij je weet: ik ben in de Heer, ik ben in Christus. Je name, je name is victory or praise. Oh, pray.